Ik voel opeens dat ik haar mis. Ik ben opeens weer zo alleen. Zij was het begin van elke dag. En steeds als ik haar zag. Haar blik, haar lach, haar oog op slag. Het maakte deel uit van mezelf. Zoals mijn hoofd, zoals mijn hart Ach, ik was vroeger zo zelfstandig En vanzelf ben ik dat nog Natuurlijk brengt zo'n vrouw niet echt verandering En toch Ik voel opeens diep in mijn hart Dat zij er niet meer is Ik voel dat ik haar mis met Freddy. Wat een infantiel idee. Wat een gemeen, harteloos en stom iets om te doen. Maar het zal er brouwen. Het zal er brouwen. Dat huwelijk is bij voorbaat al mislukt. Ga eens even na. Mrs. Freddy wordt Hill in een onbewoonbaar krotje zonder kleur. Ga eens even na. En geen cent meer in de la. En de man van de belasting aan de deur. Ze wil het allerliefste spraakles geven... Maar ze blijft een bloemenwijd die zich afslooft om te leven. Want haar Freddy verluiert zijn tijd. Nog een jaar en dan is ze afgeleefd en grijs. En ze smeekt me huilend, laat me er weer in. Want haar lieve man die moest plotseling op reis met een of andere dollarkoningin. Ach, Eliza. Wat verschrikkelijk. Wat vernederend. Wat verruk. Hoe diep tragisch zal het zijn die onherroepelijke avond wanneer ze in tranen en lompen aan mijn deur komt kloppen. Ongelukkig en eenzaam, berouwvol en kleinmoedig. Zal ik haar binnenlaten of zal ik haar voor de wolven smijten? Zal ik haar vergeven of zal ik haar behandelen zoals ze verdient? Zal ik haar terugnemen of wordt ze weer de sloerie uit de sloppen? Ik ben een heel zachtmoedig man. Met straffen nooit zo snel, nooit zo fel Altijd weer denk ik, nou ja, ach, we zien nog wel Ach, een heel zachtmoedig man Maar ik neem er niet terug Weet dat ik daar niet aan begin Ook al sneeuwt het buiten hart en bevriest het voor mijn part De deur blijft dicht, ze komt er niet meer in Trouwen met Freddy! Ha! Maar ach, zoals ze s'avonds mee, nou wel te rusten zij, haar blik, haar lach, haar oog op slag het maakte deel uit van mezelf zoals mijn hoofd, zoals mijn hart. Het is maar gelukkig dat ze een vrouw is, want een vrouw opgeven nog van roken, kom je ook wel af uiteindelijk en toch ik voel opeens diep in mijn hart, dat zij er niet meer is, I feel that I can miss